Zellie van Tijn met het NOS-journaal. Ook CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg... wil voorzitter worden van de Tweede Kamer. Vorig week einde legde Anouska van Miltenburg haar functie als voorzitter neer... vanwege haar rol in de TV-deal. Van Torenburg zit sinds 2007 in de Kamer en leidde afgelopen jaar de parlementaire commissie... die onderzoek deed naar het Vira-debakel. Gisteren stelde Gadisha Arieb van de PvdA zich al kandidaat. De Tweede Kamer kiest de nieuwe voorzitter na het kerstreces.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 In Heerle zijn Giel Beelen, Paul Rabbering en Domien Verschuren... door zanger James Morrison opgesloten in het Glazen Huis. En daarmee is het start zijn gegeven... voor de jaarlijkse benefietactie Serious Request van NPO 3FM. Volgende week donderdag op kerstavond wordt de actie afgesloten. De drie dj's eten niet in het Glazen Huis, ze drinken alleen. En ze zamelen dit jaar geld in voor kinderen in oorlogsgebieden. Volgens het Rode Kruis kunnen rond de 50 miljoen kinderen niet naar school... als gevolg van een conflict. De nieuwste Star Wars film, The Force Awakens, heeft op de eerste dag in Amerika en Canada 52 miljoen euro opgeleverd. En dat is een record volgens producent Disney. Het oude record in de VS stond op naam van de laatste Harry Potter film in 2011. Die bracht 12 miljoen euro minder op op de eerste dag dat hij in de bioscopen te zien was. Ook in Nederland heeft The Force Awakens al een record gebroken. De eerste dag was er een record aantal van ruim 35.000 bezoekers. Het weer bewolkt, maar droog. Vannacht een graad of negen. Morgen wisselend bewolkt. En alleen in het westen lokaal een spatje regen. Het wordt een graad of dertien. Dit was het. NOC. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw, sneeuw warmte, warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. nu. Zie het. De laatste See It van 2015. We gaan het ijs op die ijsbaan even laten smelten vanuit de studio hier in Zandvoort. Dit is See It, dit is DJ J.K. En DJ Dion Sidney. Let's go! That tonight's gonna be Van het jaar, We trekken de fles champagne hier gewoon open. Gewoon voor de gezelligheid, gewoon omdat het kan, gewoon omdat het mag. En natuurlijk ben jij welkom op ons feestje, want wat hebben wij vanavond allemaal in petto nou? We gaan flink knallen op deze laatste aflevering. En dat, uh, ja, ik vond die uh, openingstreek wel zo ontzettend gaaf. 1987 met uh, Let's get it on. Mooi toepasselijk van dat we uh, gaan beginnen. En ja, ik zeg gewoon, feesten gaan. Ik zeg, zie it het, vanavond... Uh, Twee uur knallen. En wat gaan we nog meer krijgen? Misschien wel een derde uurtje. Het ligt een beetje aan onze enige echte Dion Sydney Of wie helemaal in de moed is. Of dat we gewoon lekker back-to-back -back gaan draaien vanavond. Natuurlijk heel veel nieuwtjes. Want ja, die agenda rondom de feestdagen. Hij peilt weer uit. Het lijkt wel Amsterdam Dance Event. En natuurlijk heel veel nieuwe muziek. En ja, je hebt ons moeten missen een tijdje. Nou, niet getreurd. Dat halen we dik en breed keihard in met deze knallers ik heb hier onder andere Therese met Put'em High in de 2015 versie en dan zeg je ja. Hallo. Dus ha, Dat is een oude. Nee hoor, we hebben de House of Fire's uh, mix te pakken. Ik zeg. Let's get it on. sleep in a bit. Talking cheap in a bit. You Put can't speak in a bit. Waar well, je Ah, Therese met Put'em High 2015. En daarvoor die geweldige plaat van Mr. Belt en Wessel. En Ready to Fly. Met die geweldige sample natuurlijk uit het verleden. En dan kijken we nu naar Don't Let Daddy Know. Ja, zo'n geweldig feest. En ja, na het veroveren van steden over de gehele wereld... keer Don't Let Daddy Know. Op 5 maart 2016 terug in Amsterdam. Voor de derde keer op rij wordt de Ziggo Dome aangedaan... voor dit zeer populaire dance-event... Dit keer met headliner Steve Angelo, voormalig lid van natuurlijk de Swedish House Mafia. Ja, tijdens deze editie krijgt Angelo support van de crème de la crème van de Nederlandse DJ-scene. Onder andere Blaster Jacks, Don Diablo, Sunny James en Ryan Marciano, Sam Fox, Danique en Rehab zullen achter de présence geven op het stijlvolle concept van INA-events. Met deze line-up van formaat belooft uh, Don't Let Daddy Know wederom een spectaculaire avond te worden. Binnen een tijdsbestek van slechts drie jaar heeft het van originele. Ibiza Concepts Arenas in onder andere Hongkong, Santiago, Manchester... Antwerpen en Istanbul aangedaan. Het Ibiza Concept markeert de tweede stop van de 2016 Don't Let Daddy Know Wereldtour... die van start gaat in februari in Edinburgh, Schotland... en verwacht adembenemende decors en de welbekende Don't Let Daddy Know gadgets en verrassingen. Ja, ik heb hier de volledige line-up. Steve Angelo, Blaster Jacks, Danique, Don Diablo... Rehab, Zenbox, Sunri James en Ryan Marciano. Nieuw Talent, Azon. En het is hosted bij Zaldi MC. En ja, ik zeg, haal die kaarten... want de early bird tickets zijn al compleet uitverkocht. De regular tickets zijn 57 euro... en zijn verkrijgbaar via www.dldk.com. De locatie is de Ziggo Dome dus, op 5 maart 2016. Wil je meer info over de pre-sale www.dontletdaddyknow. gewoon dot com. Je moet minimaal 18 jaar zijn. En zeg je nou, ik heb al een kaartje. Nou, stuur er dan gewoon eventjes een tweet uit. Don't let Daddy know. Om te laten zien dat jij hem hebt. Je kunt ook kijken op de Facebook. Don't let Daddy know natuurlijk. of Twitter en ze zijn ook op Instagram. Ik zeg, maak er een feestje van. Dat doen wij hier vanavond ook. En als we het over een feestje hebben, ja, dan kan ik maar één naam zeggen. Rudimental. Dit jaar was een geweldig succes voor hem. En met zijn nieuwe track Lay It All On Me... gaat hij zeker weer een knijten van scoren. Dit is de it Met nu...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 Star Art en Tony Sky mashup En ervoor nog Rudimental met Lay It All On Me. En dat brengt ons bij alweer een leuk feestje. De timetable van Extra Large, 26 december. Twee verschillende zalen en de kaarten zijn nu maar liefst met 12,5 euro korting. Ja, deze kerst maak je echt goed af met een heerlijke avond vol trendshelden uit binnen- en buitenland. In Extra Large een main room en energieke tribal. Big room en tech trend sounds in de tweede area. Ja, weer terug in de vertrouwde locatie. De box waar Extra Large weer gaat uitpakken met 3D-mapping projecten. Mooie lasershows en alles waar je altijd van hebt genoten bij Extra Large. Tijd om de timetable te presenteren. Wil je 26 december een supermooi feest meemaken? Haal dan nu nog een snel met korting jouw Early Birth-tickets. En natuurlijk heb je nog een cadeautje voor die leuke vriendvriendin van je. Haal dan gewoon een kaartje voor hem en neem hem gezellig mee uit. Voor de organisatie, de timetable en de zaalindeling bekend maakt. even deze tip. Op dit moment zijn er nog voordelige tickets verkrijgbaar... met maar liefst 12,5 euro korting op de regular pre-sale prijs. Je krijgt spijt als je er geen gebruik van maakt. Je kunt ze halen via de ticketscript op Paylogic site. Ja, voor deze editie heeft Extra Lars... een paar internationaal vermaarde artiesten geboekt. Uit Ierland komt John O'Callaghan... wiens Straks je zeker kent en die wereldwijd geboekt wordt... Nederland voert deze keer de hoofdrol op met Richard Durand, die, wegens zijn aanhoudende populariteit bij het extra large publiek, hier nu alweer voor de vierde keer zal optreden. Ook de Engelse Duke John O.O. Fleming weet met zijn sound veel mensen aan zich te binden en vliegt heen en weer tussen wereldwijde festivals en zijn studio. Ook Max Graham komt voor jullie de halve wereld over vanuit Canada. Deze DJ en producer weet zijn tracks gedraaid door de grote der trends over de hele wereld. En zal jullie natuurlijk verrassen met een superset. Ja, daar blijft het niet bij, want Extra Large vult deze internationale line-up aan met de Nederlandse hel... Grondlegger van Extra Large en nog meer superfeesten is DJ Spider. Die als geen ander weet waar Extra Large voor staat. Hij zal zelfs in twee areas, uh, of gewoon lekker twee areas te horen zijn deze nacht... DJ Randy Katana zal speciaal voor deze gelegenheid een classic trendset voor jullie neerzetten. Die druipt van de nostalgie en energie. De Main Room wordt geopend door Mem, wiens eigen producties steeds hoger stijgen. Ook hij zal een zeer relaxe trendset brengen om je in de stemming te brengen voor de rest van de nacht. Ik heb hier de complete Main Room timetable van de 90s trends. De openingsact is van Mem. Van 10 tot 11. Daarna volgt Randy Katana met zijn classic trendset. Daarna is het de beurt aan Max Graham. Spider neemt het over. Waarna John O'Callaghan helemaal gaat knallen. Richard Durand die knalt tot aan 4 uur. En de afsluiter deze avond. Van 4 tot 5 is John 00 Fleming. Ja, een nieuwe second area met travel, Big Room en Tech Trends. Je ziet het, voor Trainsliefhebbers alle reden om op 26 december naar de box in Amsterdam te komen. En dat is niet alles, want in de tweede area zal Extra Lars een andere sound presenteren. Wie de befaamde Extra Lars Nice in de oude marcantie nog kent, zal zich hier ook zeker thuis voelen. In deze area zullen Spider-Man een back-to-back Spider -back set neerzetten. Er zal Ruben Vitalis je revalidiseren met zijn zout en kun je daarnaast genieten van Leslie Staals, Mario Rivano en Michael Roger... Even snel de line-up. Vanaf half twaalf, Leslie Styles. Om half één vind je Mario Rivano. Om half twee, Ruben Vitalis. En ja, dan is het de beurt aan Spider-Man Back to Back. Van half drie tot half vier. En de afsluiter deze avond tot aan half vijf is Michael Roger. Binnenkort meer info over alle andere dingen... die extra Lars altijd zo'n mooie ervaring maken. Het zijn niet alleen de DJ's en de super sound... maar ook de geweldige shows, 3D-mapping-projecten... en technische hoofdstandjes... Kortom, zorg dat je die kaart in huis haalt... via Ticketscript of Paylogic. Tot zover dit nieuwtje. Goud door. Met een knaller van je welse, die, ja We blikken toch maar een beetje terug uh, in de 2015. Peter en Lies. Met Goodbye hebben ze een hit gescoord. Op Ibiza. Maar ook hier in de Nederlandse top 40. Ik koos voor deze versie de Vladimir Remix. Een beetje meer uptempo. En zo lekker... Dit is See It, jouw ja, 106.9, 104.5. En natuurlijk ook via de livestream. En uh, ja, misschien kijken we wel naar televisie. Yo, daar zijn we dan. Haha, dit is See It. Met zometeen naar de klok van 10. The one and only DJ Dion Sydney. Zijn final set hier bij See It voor 2015. Oké. Okay. Of that guy. First, you love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 komt hier binnen en hij zegt oh ik moet even bijkomen wat een feest was het gisteren maar feest feest feest zegt iedereen van wat was er aan de hand dan nou Dennis wat was er gisteren dan de nieuwe Star Wars ja jij bent geen trekkie nee jij bent echt een uh, een warsie een warsie <laughs> ja mocht je het gemist hebben in de bioscoop draait sinds gisteren of nee sinds woensdag de nieuwe Star Wars ja ook wij zijn van de radio ja, De, vro toch. De vroeg bij. De vroeg bij, ja. En, en we vinden het gewoon ontzettend gaaf. is weer eens wat anders als al die muziekjes. Maar we zijn er nog steeds een beetje flabbergasted van. Uh, wat een uh, film was dat, zeg. Ongelooflijk. Maar ja. We zijn hier toch uh, bij die laatste aflevering van See It uh, 2015 alweer. Ja. Dennis, wat heb jij straks voor ons in petto? Uh, sowieso. In petto? In petto? Ja. Ja. <laughs> We blijven scherp, hè, op, het ja, ja, ja. Rand, op het randje van het oude jaar. Ja, ja. Uh, denk... nieuwste, een uh, nieuwe remix van uh, Axwell, I Found You. Oh, dat is een lekkere. Ja, 2007 uh, herinneringen. Uh, uh, heel veel chocolate Puma's. Oh ja, ik heb, ik heb die, uh, die nieuwste chocolate uh, Puma remix uh, gehoord. Ik heb Hartwell. Ik heb, ja, ja, ja, ja, ik heb expres bewaard. Ik denk, daar komt hij beter uit. Ik zeg... Zit je speakers echt lekker bassig. Keihard. Keihard. Ik hoop niet dat je dat op de snelweg zit, want geheid ge dat het uh, gaspedaal uh, toch een stukje verder gaat. Cruise control. Misschien zit je op het circuit. Hartstikke leuk. Ja, ah, lekker. Lekker. <laughs> Kodijntjes. <laughs> en misschien zit je op de ijsbaan. Lekker hard gaan. Kan, nog, ne kan nog net. Kan nog en misschien zit je wel gewoon lekker thuis. Heb je een complete de, uh, dansvloer? Je, en, en je, eh, of zit je een afterparty van de kerstbol? Of, ik noem maar een dwarsstraat. Of ga je op de slaapkamer lekker hard? Dit <laughs> is genoeg. Jij hebt straks je tijd. Uh, na tienen ga je een uur lang helemaal los hier. zo. Zou ik nog eventjes een nieuwtje erbij pakken? Want ja, de secret uh, affair New York voegt... Uh, of New Year's Eve moet ik zeggen. Jongen, jongen. Dat N y e oh oh oh, ou, oh, oh, oh, oh, oh. Met nog uh, een paar weken te gaan totdat het feest mag losbarsten. ...maakt Secret Affair New Year's Eve. De toevoeging van een tweede area bekend. Een tweede area gehoost door niemand minder dan Charissa's Jongs Diamond Entertainment. Wie? Charissa's Jongs Diamond Entertainment. Die ken je toch wel, jongen? Zeg, zeg dat is dus drie keer achter elkaar. Echt. Charissa's Jongs Diamond Entertainment. <mjacht> <laughs> We gaan hier stuk in de studio. Helemaal gezellig natuurlijk. Maar op 31 december zal Sarissa de Jong uh, Entertainment... de intieme tweede area... in de box hosten met DJ's die niet alleen heerlijk kunnen draaien... maar ook meer dan prettig uitzien. Niemand minder dan Johnny Chacha... Pascal Moreno... Delanois... Kelly Ross... Goldia Spenders en Sarissa de Jong... maken hun opwachting in deze area. Na de eerdere successen in Tate's Events Park... en de Cent over het Secret Affair komende jaarwisseling... De box om als plaatsdelict voor deze ultieme randevoel. Een secret affair waar je geen excuses of alibi voor nodig hebt. En ja, die kaartverkoop, hij loopt net als voorgaande edities in Amsterdam hard. Dus wees er snel bij. Secret affair New Year's Eve stond afgelopen jaar gerand voor de Lekkers House. Clamorous Entertainment, een oogstrelend decor en verbluffende special effects. Dit jaar worden deze elementen nog eens aangedikt. Om klokslag 12 uur zal de Grand Show plaatsvinden. One advice, don't miss it. Vroeg arriveren don't, loont dubbel, want de eerste 500 bezoekers ontvangen een giveaway in thema. Oeh, dat beloof ik, Dennis, uh, een giveaway in thema. Nou, we van. Zeker te weten. In de grote zaal luidt niemand uh, minder dan Dyna 2016 in met zijn onmiskenbare sound. Ja, voor het eerst op Secret Affair dit jaar ook. Gregor Salto, bekend van meerdere dancehits... en gerand voor soms serious sexy beats. Andere DJ's in de main area zijn Benny Rodriguez... Gennaro en Mitchell Niemeyer... Back to Back met Aaron Gill... Patrick Paal en Issy... Percussionist Sergio Luka Hamahua... En... <laughs> Likwa -ham <-hula. laughs> En de host of the night, Mr. V.I. Zullen de mannen achter de deks begeleiden... Ja, behalve een spetterende vj show, show en een ongekend decor. zal Diamond Entertainment het beste van het beste vertonen op entertainmentgebied. Verwacht, verbluffende dansers. sexy luchtacrobatiek en de zoetste Candy Girls. Waar je ja, aan mag likken van die lollies, hè? Voor de echte party, lieve maar... <laughs> is er een stand met face -art aanwezig. waar je tussen het dansen door. een party makeover kan krijgen. Nou, dat, dat is wel wat voor jou, Dennis? Absoluut. Hey, en dresscode, ja, deze is wel verplicht. Hoewel absoluut, oh, niet verplicht. Sorry, hij is niet verplicht, de dresscode. Zijn afgelopen edities mooie maskers... of foto's van Secret Affair verschenen. Daarom als niet verplicht. Ik herhaal, attentie, attentie. Niet verplicht. Dresscode, Partyclam. Sexy and sophisticated. En mask, appreciated. De early bird tickets, uh, periode is helaas voorbij. Reguliere kaarten kosten 42,5 euro. Maar ja... Met Mouët en Chandon champagne als sponsor van Secret Fair... wordt er ook een speciale Mouët en Chandon ticket verkrijgbaar. Waarbij je met een glas champy wordt verwelkomd vanaf 50 euro. Voor vriendengroepen groepen is er ook een Mouët en Champy groepsticket. Deze zijn wat duurder, 220 euro voor vier personen. Waarbij je gelijk een hele fles cadeau krijgt. Ja, de VIP, hij is bijna uitverkocht, dus wil je het nog... Ga naar de zijde Secret affair, New Year's Eve, rendezvous. Tot zover dit nieuwtje. Gaan we met een laatste plaat? Ik heb er twee klaarstaan, maar ja, nee, ja, nee, nee. Moeilijke keus, moeilijke keus, Dennis. Wat wordt het nou? Damn. him. Searching feels like home. Of de andere? Nee. Dit is de afsluiter van het eerste uur. Zometeen. Het eerst uur van het laatste uitzending. Wat klinkt dat uh, eindeloos. Definitief. Zometeen. Na die klok van tien. Ja, we zijn er al bijna. The one and only. Ja, je hoort het goed. The one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang in de mix. A hell of a job. But someone got to do it? En misschien... Zie je achter de webcams... Gewoon wel een back-to-back -back setje hier. Oeh. Oh. Oh. Oh. Oh. Nu eerst. Oh. Te hemma. Ground stuff, find some distance. Higher my lights, hole oh, like my eye. Will I'll become a higher tot het nieuws en weer van 10 uur. En ja, we zit je er al klaar voor? Dion Sidney. Hij stoomt warm. Hij stoomt helemaal klaar. En nu het weer. En natuurlijk het nieuws van 10 uur. Dit is hier Op jouw ZFM Zandvoort. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen. En een volgende.